Bij de beroving schoten de twee overvallers, juwelier Ruud Stratman, neer. Hij overleed later in het ziekenhuis. Sindsdien waren de twee voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun naam en foto's. Vandaag kon de belangstellende afscheid nemen van Ruud Stratman. De juwelier wordt vrijdag gekremeerd. Libië spreekt tegen dat het regime van kolonel Gaddafi de verkiezingscampagne van de Franse president Sarkozy heeft gesteund.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 En als dat zo is, als die vrijheid totaal is, dan zijn we instrument. Dan zijn we een, een holle buis, dan zijn we een open kanaal. Uh, dan zijn we moerli, Dan zijn we het kanaal waardoor, uh, uh, waardoor het leven vrij spel heeft. En uh, dat is eigenlijk een soort visie, een soort geloof wat ik heb, als we dat allemaal...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 Kanaal tussen Amsterdam ja. en de Rijn. Ja. Wat bedoel jij precies met een kanaal? Ja, en mooi dat je het zo zegt. Um, dan zou ik zeggen... Um, tussen God en de aarde. Oh, oké. Okay. Ja. Een kanaal tussen God en de aarde. Ja. En ik denk dat onze ziel het voertuig is. Hmm. Dat onze ziel de, de blauwdruk in zich heeft... Um, um, uh, voor dat waarvoor wij kanaal zijn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 Laat ik daar maar gewoon volwaardig ja op zeggen. Nou, Prima, ja. dat mag. Je zit bij Inspiratieradio, dus ja, dan mag je precies. dit soort uitspraken doen. Ja. Um, en, en wie wordt daar nou beter van? Even een Hollandse vraag. <laughs> Nou, in eerste instantie degene die het doet. In uh -huh. eerste instantie degene die, uh, zoals je het zou kunnen zeggen, zijn bestemming leven. Want dat is denk ik wat er dan gebeurt. Als dat kanaal opent, dan leven onze bestemming. En dus dat, kom je wat meer bij je zingeving uit. Ja, en dat mm -hmm. brengt per definitie vervulling en vreugde en uh, liefde en blijdschap. Mm -hmm. um, dus het is een buitengewoon egoïstische daad eigenlijk, in die zin. Het, mm -hmm. uit, het is mij ook uiteindelijk volkomen begonnen om mijn vreugde.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 Bij winterstorm of regen.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 zien wat er komt. Ja, dat zal misschien ook een beetje rustig beginnen. Heer, een beetje veilig, zou ik maar zeggen. En als het op een gegeven moment een beetje goed gaat en mensen blijven toch nog steeds binnen die ruimte zitten bijvoorbeeld, en ze blijven toch nog een beetje geanimeerd kijken, dan zul je misschien steeds Heel. verder durven gaan en steeds meer jezelf laten zien. Letterlijk, hè? Dat is eigenlijk waar het over gaat. En daarom geef ik ook eigenlijk liefst langere cursussen. Uh, hè, zodat mensen echt uh, hmm. de tijd krijgen om daarin de stappen te zetten en steeds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 dat is bijna hetzelfde en even moeilijk als kun je uh, vanuit die behoeftes die je wil aangeven, kun je daar geluid mee maken. Ja. En als je er nou maar geluid ja. over kan maken, dan kun je ook veel makkelijker je eigen behoeftes aangeven. Doe je zoiets? Ja, het, het, het, het, het stembevrijden, het leren zingen, het leren stemgeven aan wat er, wat er werkelijk is, helpt in eerste instantie om weer te weten wat er werkelijk is. Hè? Ja, contact mee te maken. Om überhaupt contact mee te maken.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 ...die worden omgezet in verlangens... ...we willen iets, we krijgen een idee... ...we willen het vormgeven...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 En dat is er, altijd. En de muziek kan ons ontzettend helpen om, uh, om ons daarmee te verbinden. Dus dit nummer uh, gebruik ik vaak als ik denk, kom aan, laten we de vreugde weer eens voelen. Uh, en het gaat ook over zingen. Ik heb, uh, de, de tekst gaat ook over, uh, over zingen. Dat we uiteindelijk uh, van zingen uh, zo blij worden. En dat, uh, dat we zingend door het leven zouden moeten gaan.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 El